De VN-ambassadeur van Amerika wees er daarna op dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over de chemische wapens van Syrië. Ze zei verder dat de VS vastberaden blijft om landen aan te pakken als ze chemische wapens gebruiken. En inmiddels zijn de eerste beelden getoond van een gebombardeerd doel in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Te zien is dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum is verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind... Volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie... is het hart van het chemische wapenprogramma van president Assad geraakt. Bij een ongeluk op de A15 is een dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Echtelt in Gelderland. Daar botsen een vrachtwagen en een auto op elkaar. De A15 tussen Tiel en Echtelt is de komende uren afgesloten.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 Morgenochtend, vooral in het noorden wat regen... in de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie met twee langere files. U hoort het al, de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Tielwest en Echtelt een file van drie kilometer... en het komt door een wegafsluiting daar het verkeer wordt omgeleid. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Ooster oost oost en Knoopend-Hooipolder een file van 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Langs de lijn, bij Tom van Hek. Het is 14 april, het is 5 minuten over zeven. Het is de avond dat Twente moet gaan proberen aan te haken. Onderin de Eredivisie. Bij natuurlijk clubs als Sparta en Rode. Ze zijn om half zeven begonnen, uit bij ADO Den Haag. ADO Den Haag-Twente dus. Arman, afslaag ook. Hoe staat het? Ja, wordt dit misschien wel de avond van de grote ommekeer voor FC Twente. Het zou zomaar kunnen, want de ploeg staat voor na 33 minuten... met 1 tegen 0 door een goal van de Fin, Frederik Jensen. En is ook de betere ploeg vooralsnog in Den Haag. En die clubs waar ze moet aanhaken, dus Sparta. Sparta speelt ook vanavond een veelbewogen wedstrijd tegen Vitesse. Komen we later natuurlijk op terug. Roda speelt overigens morgen pas. Die moeten uit naar Groningen toe. Vanavond hebben we ook nog VVV Heerenveen en Pek Zwolle Excelsior. Het is ook voetbal in het buitenland waar we naar kijken. En we kijken natuurlijk natuurlijk vooruit naar het mogelijke kampioenschap van PSV. Morgen spelen ze thuis tegen Ajax. Dan kan het allemaal gebeuren. En er is ook nog handbal. Want wie gaat er naar de finale bij de vrouwen? VOC of Quintus? Die wedstrijd begint om half acht. Twente, kan het nog? Staat dus op voorsprong, Arman. Ja, door de goal van Jensen. Goede actie van Maher. Voorzet vanaf de rechterkant binnengegleden door de Vin, die vlak voor doeman Groothuizen. Van Ado stond. Groothuizen kiept. Ook deze week weer geen zwinkels onder de lat bij Ado. Maar wat een belangrijke treffer kan dat zijn. ...van Frederik Jensen na vorige week... ...de wedstrijd die Twente ook al moest winnen... ...toen thuis tegen Feyenoord, die ging verloren. En na afloop van die wedstrijd merkte hij een soort gelatenheid... ...een soort apathie in het stadion bij de supporters... alsof ze de hoop al hadden opgegeven. Maar ja, zo'n doelpunt en misschien wel drie punten... ...dat kan toch weer alles veranderen... ...want dan is de achterstand met Sparta... ...mocht Sparta verliezen... ...van FC Twente weer verkleind tot één punt. En dan is er nog heel veel mogelijk met nog drie speelrondes te gaan. Dit is zoals AZ-PSV dat vorige week was in de titelstrijd... ...nu in de degradatiestrijd een sleutelwedstrijd voor FC Twente. Deze moet echt gewonnen worden vandaag in Den Haag tegen Aando. Anders uh, is het gewoon gedaan. Zo simpel is het. Want dan komt het echt niet meer goed. Lijkt het met nog zo weinig wedstrijden te gaan. Maar het gaat dus goed met Twente. Het is wel de enige echt grote kans geweest in deze wedstrijd... ...die er dus ging van Jens van Maher ADO valt tegen... In de eerste 35 minuten verloren ook de vorige twee thuiswedstrijden van NAC en van AZ. De ploeg is natuurlijk al veilig, staat negende met 40 punten. Maar dat lijkt ook een beetje door te werken in het elftal... Alsof ze een soort gevoel hebben van nou, we zijn er. Die play-offs hoeft niet zo nodig. Dit is gewoon prima. Nog een jaartje eerder die we rustig seizoen gehad. De urgentie ontbreekt in het spel van Ado Den Haag. Nu Twente opnieuw met Assaidi die voorin staat. Niet helemaal fit. Maar de nood is hoog bij Twente ook omdat ook de Boeren niet fit is. En die kan zelfs helemaal niet meedoen vandaag. Zit niet bij de selectie. Dus Assaidi maar opgetrommeld. Hij vormt de voorroede vanavond samen met Luciano Slagveer. Twee mensen dus voorin bij Twente. En Jensen die daar als een soort verkapte aanval er af en toe aansluit. Nu Ado met Danny Bakker. Die opstroomt op een minuut. Johnson die staat al spel. Scoort wel, maar staat inderdaad spel. Goede steekbal wel op Johnson. Maar de vlag aan de rechterkant van de grensrechter ging al heel snel de lucht in. Die stond op één lijn en die wist het zeker. Keurt de goal dus af. Dat doet de scheidsrechter Guzzebuuk. Maar natuurlijk wel op aangegeven van zijn assistent. Staat Johnson buitenspel vanuit mijn hoek erg lastig te zien. Ik denk het uiteindelijk net wel. En ik vertrouw gewoon op het oordeel van de grensrechter. Want die staat er beter voor dan ik. 0-1 blijft het dus in Den Haag bij ADO FC Twente. Door die goal van Frederik Jensen. En de doelman van ADO dus geannuleerd. Voor het eerst eigenlijk dat ADO echt gevaarlijk wordt. Voor de goal van die doelman van Twente. Joel Drommel. Nu de doelman aan de andere kant. In die groothuis in balbezit. Want de doeltrap. Van Drommel levert niets op voor FC Twente. Ado dan met Meijers en de bal naar El Kayati. En die speelt de bal dan weer breed naar Ado Meijers. Het is een beetje stroef wat Ado laat zien in de eerste helft. Tot nu toe weinig kansen, weinig goede aanvallen. Nu dan misschien als daar El Kayati in balbezit komt. Bal wordt dan even teruggespeeld op Beugelsdijk. Overtreding ook gemaakt, zo halverwege de helft. Van FC Twente en een vrije trap die Ado dus mag nemen. Aan de rechterkant ongeveer. Daar gaat El Kayati zich over ontfermen. Die smokkelt 2, 3 meter. Legt de bal even goed en zegt tegen zijn ploeggenoten. Ga maar naar voren. Ik slinger hem wel voor de goal. Dat gaat El Kayati zo dadelijk doen met Beugelsdijk die voorin te vinden is. Met Immers, met Johnson. Daar komt de bal van El Kayati. Wordt de lucht ingekopt door Peet Bijen. Centrale verdediger van Twente. Van der Lady haalt dan helemaal weg. Hooi. Zorgt er wel voor dat de bal weer in het bezit komt van Ado. Maar wel op de eigen helft. En zelfs bij de doelman Groothuis, als Meijers de bal even terugspeelt. 37 minuten gespeeld. Eén doelpunt gezien. Of eigenlijk twee. Maar de ene van Ado, van Johnson, werd afgekeurd. En die van Jensen van FC Twente niet. En daarom leidt de ploeg uit Enschede. De hekkensluiter in de eredivisie met 1-0 in Den Haag. Jouw my best friend. De best friend van Twente is de tussenstad. Maar ze moeten nog wel even, armen, hè. Ja, het is nog een ruime helft natuurlijk. Maar uh, elke stroomhalm die grijpt Twente met uh, beide handen vast. Want ja, ze hebben zo weinig gehad om voor te juichen. Nu staan ze 1-0 voor. Doop het na 13 minuten gemaakt door Frederik Jensen. Ze leken het al een beetje te hebben opgegeven na vorige week. Maar niets is minder waar. Want Twente maakt echt een gedreven indruk. Alsof ze er echt nog iets van willen maken. En ze hoort het natuurlijk ook. Want je vecht tegen degradatie. En ja, het is pas afgelopen als je echt mathematisch de nummer 17 niet meer kunt inhalen. En daar is nog geen sprake van wat de FC Twente betreft. Nu een aanval over de linkerkant van Twente. Maar AC die raakt de bal kwijt. Ado probeert te counteren. Lukt niet. Eboei wordt van de bal afgegleden door slagveer. Ado mag in de 42e minuut van de wedstrijd wel een ingooi nemen. Doet dat aan de rechterkant via diezelfde Eboei. Gooit de bal op Beugelzijk. Twente in het verleden niet erg succesvol geweest in Den, Haag, het recente, in Den Haag. Het recente verleden dan. Want slechts één van de laatste negen edities gewonnen. En Ado is ook een ploeg die vaker op achterstand is gekomen dit seizoen. En dan ook veel veerkracht heeft getoond. Als je kijkt naar het puntenaantal dat ploegen behalen na een achterstand. Dan zou Ado zelfs op de tweede plaats op de ranglijst staan. Want zo vaak lukt het hem. Om een achterstand om te draaien in een gelijkspel of in een voorsprong. Dus het is nog niet gespeeld. Zeker niet in Den Haag. En Twente zal misschien ook nog wel bevangen worden door de angst. besef dat je hier misschien kan gaan winnen. Vooralsnog is daar geen sprake van. Sterker nog Ado raakt de bal nu kwijt aan Holla. De rechterkant van het veld via Jensen gaat de bal terug naar Holla. Vorige week was hij geschorst tegen Feyenoord. Nu is hij weer terug tegen Ado raakt hij de bal wel kwijt aan Hooi. Die heeft alle moeite om hem bij een ploeggenoot te krijgen. Bij Kanon lukt hem wel. Dan gaat de bal via Assaidi over de zeilen. Mag Ado een uh, ingooi gaan nemen? Aaron Meijers, die net geel kreeg. Van het scheidsrechter de, de Gunzenbuurk naar charge op de bek. De linksback van Twente Cuevas. Mag gooi doet dat op uh, Immers. En die gaat dan weer terug naar Meijers. Gelijk dan maar de voorwaartsen gezocht. In dit geval Tijmen Goppel, die de de vormt van Aan. Daarna samen met uh, Elsenhoi aan de linkerkant en in de punt van de avond. Natuurlijk die succesvolle Noorse spits Jonssen. Die al 13 doelpunten heeft gemaakt. De kans is groot dat hij vertrekt na afloop van dit seizoen uit Den Haag. Want 13 goals bij Ado. Dan doe je het gewoon heel goed nu. Een aanval van Ado. Voordeel toegepast door Gussebu. Goppel aan de rechterkant ervandoor. vandoor. In het 16 meter. Niet voorzet op Johnson, die nu geen buitenspel staat, maar bijen. Specialist in het maken van eigen doelpunten raakt de bal nu gelukkig voor hem goed en tikt hem over de achterlijn in plaats van tussen de palen in zijn eigen doel. En dus mag Ado een hoekschop nemen. Maar had het voor Twente een stuk vervelender kunnen aflopen? Goed voordeel daar toegepast door Gussebuug nadat er een overtreding werd gemaakt op het middenveld. Maar de aanval voor Ado ging gewoon door en levert dus een mogelijkheid op. Weggewerkt die bal achterin door een Hoekschop voor Ado. Aan de rechterkant van het veld. El Kayati trapt hem vanaf die kant. Komt op het hoofd van Cuevas. Die kopt weg. Krijgt Twente de bal ook helemaal weg uit de doelmond. Dat wordt dus ja. Wel opgevangen door Meijers in de middencircuit. Die speelt hem even breed naar Gobbel. Zo dus probeert Ado in de laatste paar minuten van die eerste helft... toch nog terug te komen in deze wedstrijd. Slechte eerste helft van Haagse zijde. Maar in die laatste paar minuten kunnen ze het natuurlijk wel goed maken. Dan moet die bal er wel in. Immers nu. Een paar meter over de middenlijn. Marino Puzic. De coach van Twente is al de hele eerste helft ontzettend druk... Je hebt dan zo'n prachtig coachvak tot je beschikking. Maar daar trekt Puzzi zich helemaal niets van aan. Springt daar meters uit en dan weer in en dan weer overheen en onderdoor. Hij uh, is hartstochtelijk aan het meeleven met zijn ploeg. De man die het overnam van Gert-Jan Verbeek natuurlijk. Nu ADO nog steeds lange fase van balbezit. We komen in de slotminuut van de eerste Bal Gaat breed. naar Meijers in de as van het veld op 30, 35 meter van de goal probeert hij hem te chippen richting Johnson. Dat is uh, een aardig idee. Zeker als Stefan Teske de bal zo slecht raakt. Dat hij hem in plaats van naar voren schieten, Gewoon de lucht intrapt. Gelukkig heeft hij een doelman. Die hem komt helpen. Drommel. Die kan de bal gewoon oppikken. Voordat Johnson kan binnenkoppen. Drommel die gooit de bal van voor zich uit. Immer denkt nou dan ga ik doorjagen op je. Want we hebben gezien dat dat uh, bij doelman in de divisie Vaak effect sorteert. Drommel is op tijd om de bal gewoon weg te trappen. Dat heeft hij gedaan. Maar wel zomaar in de handen. ...van die andere doelman aan de andere kant in die grote huizen. Slot minuten eerste helft zit er al bijna op. We gaan zo zien of we er wat extra tijd bij krijgen. Ado heeft de bal. Dat heeft de bal vooral in de laatste minuten van de eerste helft. Immers trapt de bal nog eens naar voren. Ja, die lange bal spelen, dat kan wel... ...maar niet als hij telkens richting een tegenstander wordt gespeeld. Dat is wat Ado iets te vaak doet. En nu wel een ingooi voor de ploeg uit Den Haag. Die als het nog iets van het seizoen wil maken... ...richting die play-offs wil gaan, toch echt punten nodig heeft... In thuiswedstrijden behalen ze die punten niet de laatste tijd. Twee minuten extra komen erbij. Wat blessurebehandeling gezien. En dit is slechte breedtepaas van Kanon op Hooi. Waarvan de Lely de rest-back van de tweede tussenkant zit. Er is ook gelijk naar Slagveer. Slagveer die kijkt even om zich heen. Of die spelers mee heeft. Die heeft hij niet. Dus moet hij terug naar Jensen de doelpunt te maken. Jensen dan naar... Uh... Slagveer hij dan weer een Holla. Die zoekt dan toch weer Jensen. Die nu het gat in is gedoken aan de rechterkant van het veld. Maar er loopt de spaak bij de Twente. Dat de bal snel weer inlevert. Ado mag weer komen. Doet dat aan de rechterkant. Met de Goppel die het aardig doet in de eerste helft. Nu krijgt hij de bal net niet in de voeten. Tesker probeert uit te verdedigen. De bal gaat naar Johnson. Die neemt de bal niet goed aan. Zo kan Twente uitverdedigen. Lukt dat ze toch weer niet. Want de bal is als laatst geraakt. Uiteindelijk zegt Guzebueek. Door Thomas Lam. Ado mag dus gooien. Doet dat aan de rechterkant van het veld. Bal wordt teruggespeeld. Nog ruim een minuut in de eerste helft. Marino Puzic die is al aan het kijken naar de vierde man. Wanneer is het nou klaar? Wanneer kunnen we gaan rusten? En wanneer kan ik de voorsprong gaan vieren? In de rust. Het is nog maar een voorsprong van 1-0. Het is nog maar de eerste helft. Maar Twente, daar zit zoveel tegen de laatste maanden. Dat dit uh, iets is wat de ploeg echt een boost kan geven. Als ze dit vast kunnen houden. En als je kijkt naar de laatste vijf minuten van die eerste helft. Dan heb ik er een hard hoofd in. Want ze lopen nu wel. Heel erg achteruit. Laat de ADO te veel komen. Nu dan weer balverlies op een plek waar het eigenlijk niet mag schot. En daar is de gelijkmaker van die Noorse Spins. Johnson naar O. 20 meter of 6 buiten het eigen 16 meter gebied. Asaidi notabene, de man van Twente die de bal daar verspult. Hij kan zich wel voor zijn kop slaan. Maar het is datgene wat ervoor zorgt dat Ado terugkomt in deze wedstrijd. Het is een prachtige goal. Niet te vergeten van Johnson. Want Asaidi verspult de bal weliswaar. Dan moet je er nog wel intrappen. En dat doet het hoor voortreffelijk zijn 14e goal van het seizoen van... Buiten de 16 meter, dik 20 meter van de goal, schiet hij hem bijna uit stand in de kruising. Schitterend doelpunt van Johnson, maar had nooit tot stand mogen komen. Asaidi moet zo'n bal gewoon wegrammen. Ja, Het is zo'n fout die een aanvaller maakt, die aan het rommel is buiten zijn eigen doelgebied. Johnson straft het genadeloos af. Wat een dreun voor FC Twente. Op slag van rust, de gelijkmaker Johnson. Ado Twente bij rust 1-1. 1-1 bij rust in het buitenland werd ook gevoetbald. Southampton, Chelsea bijvoorbeeld. Southampton komt steeds verder in de problemen. Staat inmiddels 18e in de Premier League. Verloor met 3-2. 2-0 stonden ze voor in acht minuten tijd. Boog Chelsea het om. Liverpool tegen Bournemouth. Dat is voor bovenin natuurlijk belangrijk. Liverpool staat 1-0 voor. Ze om half zeven begonnen. Ook bijna rust. Straks nog Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Om kwart voor negen. Kunnen nog geen kampioen worden. Wel winnen. Moet United morgen punten verspelen. Dat te luisteren op deze zender natuurlijk. Gaan we naar... Duitsland belangrijk voor de vierde plek. En die is ook belangrijk voor het Europese voetbal. Natuurlijk voor Champions League voetbal voorronde. Bayern Leverkusen Utrecht Frankfurt 4-1. En Bayern Leverkusen verstevigde dus die vierde plaats. Onderaan grote clubs in de problemen. Hoffenheim, HSV, werd 2-0. HSV blijft 17e. Degradatieplaats. Hertha tegen Köln 2-1. Köln blijft 18e. Degradatieplaats. Nog maar vier ronden te gaan. Bayern München, Borussia München Gladbach staat 2-1. Inmiddels de kampioen heeft een achterstand van 1-0 omgebogen. Ook om half zeven begonnen. En morgen is daar nog Schalke tegen Borussia Dortmund. De nummer 2 tegen de nummer 3. Spanje, ook twee wedstrijden, Sevilla, Villarreal 2-2. Maar belangrijker Barcelona voor de 39e keer nieuw record in de Spaanse Liga ongeslagen. Dus Barcelona won uiteindelijk, best moeizaam, 2-1 tegen Valencia. met rock and roll. Het is morgen ook de dag van de Amstel Gold Race En Annemiek van Vleuten die gaat er vol voor. Bij de Ronde van Vlaanderen liep ze een paar weken terug... Een, bij een grote valpartij een scheurtje op in haar schouder. Werd overigens ook nog even knap derde daar. En de vraag is natuurlijk of we haar nu morgen in actie zien. Gaat ze zeker doen? Ze gaat er vol voor. Van Vleuten over haar schouder. Na de Ronde van Vlaanderen ja, bleek die gebroken te zijn. Maar in ieder geval gelukkig niet zo dat er een operatie nodig is. Dus uh, ja... Het moet vanzelf overgaan en uh, kan ermee fietsen. Welke kant is het? De rechterkant. Is, uh, ik heb wel eens beter geslapen afgelopen week. Maar uh, ja, t, t, uh, ik heb denk ik wel geluk gehad. Het was echt een hele zware valpartij waar heel veel uh, meiden bij lagen voor de muur van Geertsberg. Uh, ja. Het is wat het is, maar uh, ik kan ermee fietsen en uh, het is wat pijnlijk. Ja, nou, eerst maar fietsen, want je hebt die wedstrijd gewoon uitgereden. Sterker nog, je bent gewoon derde geworden in die wedstrijd met een gebroken schouder. Ja, de, de sprint terugkijken kan ik wel zien dat het cognitief niet helemaal lekker gaat in die schouder. Maar uh, ja, nee, heel mooi resultaat voor... Uh, ja, en Fox, ik kreeg zo'n overwicht van een andere ploeg vaak tegen aan moest rijden. Dus ik was heel blij mee. Ja, maar uh, kon dat zomaar met, met, met die schouder? Deed dat niet ongelooflijk veel zeer? Nou, na de finish realiseer je wel dat het eigenlijk toch wel stiekem heel veel pijn doet. En ik denk, adrenaline in de koers uh, ja, verdooft wel wat. Ja. Ja. Uh, gaat die schouder jou uh, morgen tegenhouden om, uh, ja, om tot grootste daden te komen? Ja, ik heb echt wel heel goed kunnen trainen en echt een paar keer echt goed doorgetrokken op de klimmen. Ik kan ook inmiddels weer staan uit het zadel. Het is wel wat pijnlijk, maar uh, ja, ik denk dat de adrenaline weer, weer zo hoog gaat zijn dat, uh, uh, ja, dat ik geen, uh, ja, niet beperkend gaat zijn voor, uh, voor het fietsen. Hoe vind je dat het gaat met vrouwenwielrennen uh, op het moment? Ja. Echt wel heel goed. We maken echt veel, uh, veel stappen vooruit. We uh, merken ook Ronde van Vlaanderen als live tv. Echt veel mensen hebben naar gekeken. Uh, ik denk ook voor de Amsterdam Gold Race vorig jaar hebben we kunnen laten zien dat we echt iets toevoegen aan het programma. En uh, dat is ook denk ik waar we heen willen, dat het niet, uh, ja, we moeten voor de vrouw ook iets organiseren. Maar dat we ook echt, dat uh, organisatoren het ook echt willen organiseren voor ons. Omdat we ook een mooie koers laten zien en ik verwacht dat zondag ook weer. Wat is jouw ideale scenario voor die wedstrijd vanmorgen? Solo voorop, voor solo winnen. <laughs> Ja, ideaal. Ja, uh, of met, uh, met aantallen van mijn ploeg, uh, dus met overtal ook meezitten en het spel kunnen uitspelen. En, uh, maar ja, het is ook heel mooi als ik echt zo sterk ben uh, dat je echt helemaal uh, uh, de boel kan overklassen. Maar ik weet niet of dat erin zit. Hoe bepalend gaat de Kouwberg zijn? Hè? Die bij jullie, in tegenstelling tot de mannenwedstrijd zit hij bij jullie nog wel diep in de finale, hè, in de laatste kilometers. Hoe bepalend gaat hij zijn? Uh, ja, heel bepalend denk ik wel. Ik hoop wel dat we niet zo'n afwachtende koers krijgen, maar dat heb vorig jaar ook niet gezien. Vorig jaar gebeurde het er ook al voor. Uh, ik denk meer de, de ronde Gullhermerberg, Bemelenberg en Kouberg. Uh, die ronde gewoon, uh, al die klimmen achter elkaar, dat gaat echt, uh, daar gaat echt de finale los, losbreken. En ik verwacht niet dat we gaan wachten tot de laatste keer Kouberg. Wat kan je zeggen over je vormpijl? Nou, <lacht> het is best goed in orde. Ik, uh, ik heb hier in Limburg getraind en ik heb mijn benen een paar keer getest. En uh, ja, het voelde echt goed. Veel plezier morgen. Dankjewel. Han Kok zei veel plezier morgen tegen Annemiek van Vleut. En later op de avond praten we en beschouwen we ook nog... de mannenkoers morgen voor de Amstel Gold Race. We gaan schaatsen. Op 14 april hoor ik u denken dat het seizoen is toch... ja, dat klopt, maar Johan de Wit is de komende vier jaar... ook de bondscoach bij Japan. Hij heeft zijn contract bij de Japanse Bond... Dus verlengd tot en met de Olympische Winterspelen van Beijing-Peking in 2022. We hebben lijn Johan de Wit, goedenavond. Goedenavond. Mag ik je feliciteren? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Was het eigenlijk, je zou denken, uh, zo van buitenaf kijkend... Uh, prachtige jaren gehad, was het appeltje-eitje om het te verlengen... of waren er toch nog allerlei obstakels? Ja, nou, uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, op zich waren we er toch wel snel al uit dat we met elkaar verder wilden. Dus uh, dan, uh, dan is er zeg maar, draag, uh, draagvlak van beide kanten om door te gaan. En uh, dan, uh, dan moet je er ook wel uit kunnen komen. Maar het heeft toch wel wat langer geduurd dan, uh, ja, dan het, dan het appeltje-eitje wat jij uh, wat jij gaf. Uh, we hebben veel gesproken, maar ook, ook niet zozeer over, uh, over mijn werk... maar ook over uh, structuur en beleid ja. binnen de bond. Dus er zijn een heleboel dingen waar we over gesproken hebben. En uh, uiteindelijk uh, zijn we uh, tot elkaar gekomen... Dat ja. Hou jij in eerste instantie wel zeg maar, dezelfde taken en verantwoordelijkheden... of verandert er ook wat in? Nee, verandert wel iets. Uh, ik was uh, tot vorig jaar, of tot vorig seizoen... Uh, alleen verantwoordelijk voor de allrounders en middenafstanders. Uh, en ik word nu uh, hoofdcoach van eigenlijk uh, alle bondsploegen. En uh, dat ga ik, uh, ga ik aansturen, daar krijg ik wat coaches bij... En uh, ja, dan is het de bedoeling dat we ook uh, zeg maar, uh, breed van sprint, uh, middenafstand, allround, lange afstand, uh, dat we ook bij de mannen, uh, nu waren het voornamelijk bij de dames, uh, goed. Dat we ook bij de mannen uh, stappen gaan maken. En ook op de sprint. En, en uh, de rijders en de rijders zijn die ernaar? De rijsters weten we al. Maar zit er ook wat achter bijvoorbeeld? Of, of, of zit er wat aan te komen nog? Gaan we andere namen zien? Uh, ja, dat hoop ik wel. Het is, uh, het is moeilijk te zeggen nu. Toen drie jaar geleden begonnen in Japan uh, hadden we ook weinig. Uh, ik denk dat er wel, uh, wel wat aan zit te komen. Er is ook weer een jongen van 18 die heeft uh, in Salt Lake City een paar weken geleden nog een wereldrecord junior op de 1000 meter gereden. Dus, dus er komt zeker talent aan. Uh, ja, Ik, uh, ik hoop uh, dat, uh, dat dat ook gaat lukken. Ja, je hebt uh, natuurlijk al een paar prachtige successen daar uh, behaald. Is, is, zit er ook een soort target van uh, dat en dat moeten we halen? Of uh, hoe werkt dat? Nou, die target komt wel vanuit de bom. Er zullen zeker doelen komen, want er wordt natuurlijk geld ingestoken. Dus dat is logisch allemaal. Ja, voor mij, ik wil gewoon het liefst zoveel mogelijk winnen. Ja. Uh, dat is uh, wat mij uh, drijft en uh, waar, ik, uh, waar ik plezier uit haal. Uh, en uh, ja, er is zoveel er is nog te winnen. Uh, wij hebben vorig seizoen uh, we, we hebben veel gewonnen, maar het ja. seizoen met daarvoor helemaal niks. Dus, uh, dus er ligt nog echt een wereld voor ons open. En ik, ik hoop uh, ook echt dat we uh, met de dames dat we kunnen consolideren... Dat we, Echt in de wereldtop blijven, zo winnen. En dan we bij de, de heren ook een stap maken richting de wereldtop. Uh, je bent nu even lekker aan het bijkomen, neem ik aan, in Nederland. Wanneer ga je weer starten daar? Ik ga tien maanden terug naar Japan. En uh, tot die tijd uh, nog even vakantie. En uh, ja, voorbereiden. Ja. Uh, voorbereiden op het nieuwe seizoen. En nou, nog vier jaar moet je nou echt Japans gaan leren, joh? hoe zit het? Uh, ja, het liefst wel natuurlijk. Uh, het is toch wel een stuk makkelijker communiceren in het, uh, in het Japans. Hè. Ik mis nu toch wel veel, uh, ja, veel gesprekken tussen, tussen stafleden, ook uh, als er blessures zijn. Uh, ja. Het is moeilijk communiceren met de dokter bijvoorbeeld. Dus het zou wel een uh, preu zijn als ik dat, uh, dat ga oppakken, ja. Maar die rondetijden snappen ze wel, zien we altijd. <lacht> <lacht> Daar je ja. in Japans voor te spreken. Nee, nou, tot nu toe, uh, qua prestaties uh, lukt het allemaal wel. En op het ijs uh, verstaan we elkaar wel. Maar het is voornamelijk wel uh, wat er omheen gebeurt. En uh, ook gesprekken met rijders. Uh, dat gebeurt nu. Uh, als het allemaal wat serieuzer wordt, dat gebeurt nu allemaal met een tolk. En, uh, ja, het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment niet meer hoeft. Nou, dan wens ik je daar in ieder geval ook sterkte mee. En uiteraard ook heel veel succes met de komende vier jaar met de Japanners en de Japanzen. Johan de Wit, dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Gaan we naar het handballen. VOC tegen Quintus. Die gaan we vanavond spelen. Edwin Peek. En er staat de finale plaats voor te spellen. Ja zeker. Volgende week zaterdag wordt de eerste finale wedstrijd al gespeeld. Maar die halve finales moeten dus nog wel even beslist worden. En VOC, de regerende landskampioen, had het afgelopen weekend verrassend lastig tegen Quintus uit Quinsheul. Ze stonden 10, 12 minuten voor tijd nog met 9 doelpunten maar liefst voor. 20-29. En het werd uiteindelijk 31-31. Dus Quintus ja, is afgereisd met, uh, met ambitie. Die denken natuurlijk dat ze die landskampioen wel even af kunnen troeven. In het begin van de wedstrijd hier vandaag avond in Sporthal Elzehagen in Amsterdam-Noord is een beetje aftasten nog. Veel slordigheden aan beide kanten in een stand van 1-1. Maar de ploeg van uh, coach Ricardo Clarijs moet in principe dat is VOC, moet in principe afrekenen met Quintus. dat is een nog wat jonger team, onervaren. Wel onder leiding van een heel ervaren coach trouwens. René Romeijn komt uit het mannenhandbal. Die is dit jaar de hoofdcoach in Quintus Heul. Maar VOC dus moet eigenlijk met de ervaring die ze hebben... en de grootste talenten van Nederland, bijvoorbeeld Dionne Housheer... die al heeft gescoord, ja, moeten ze het vandaag af kunnen maken. Maar vooralsnog is het nog niets van te zeggen wie hier gaat winnen. 1-1 pas, 4 minuten gespeeld in Amsterdam-Noord mm Koen met Soen. We gaan weer voetballen, want ze zijn begonnen aan de tweede helft. Ado Den Haag en FC Twente. Ach, dat arme FC Twente, Arma Roglu. Ja, je gaat medelijden met ze krijgen. Ja. Dan zit ook echt alles tegen. Slotminuut eerste helft, die ze echt prima speelden. deden weinig verkeerd. Ze zijn eigenlijk geen moment echt in de problemen gekomen, maar het kondigde zich al een klein beetje aan. De laatste vijf minuten had Ado heel vaak de bal... En Assaidi. oh oh Assaidi met dat balverlies vlak voor zijn eigen 16 meter gebied. Johnson straft het genadeloos af. Dat was de 1-1 in echt de laatste seconde van de eerste helft En er staat natuurlijk nog steeds 1-1 ook na een minuut voetbal in de tweede helft met Goppel. Voor Ado in balbezit aan de rechterkant van het veld. Hoe ver werkt dit door bij FC Twente? Er is een mentale mokerslag natuurlijk. Goppel met de voorzet. Immers met het schot voor Ado. Maar dat wordt van richting veranderd. Die gaat een paar meter over de goal bij Drommel. Maar dit is een begin wat zorgwekkend is van FC Twente. Ado komt daar wel heel makkelijk over die rechterkant. Mooie actie wel van die goppel die het sowieso goed doet. In de eerste helft. Hoekschop nu voor Ado. El Kayati achter de bal. Twente kwam dus op voorsprong al na 13 minuten. Doelpunt van Jensen. En slot nu de eerste helft was het gelijk door Johnson. Nu de hoekschop voor Ado. El Kayati hem met rechts. Wegdraaiend van de goal. Die gaat via de knie... Van een FC Twente spelen. Ik denk dat het de fin is. Jensen inderdaad in de handen van Drobbel. En dus kan het doen, maar van Twente de bal gewoon weer uitgooien. Richting de rechtsback van de Lely. Twente moet hier winnen. Een ander resultaat is gewoon onvoldoende. Dit is een wedstrijd die, dat hebben we vaker gezegd, dat weet ik. Maar deze moet je echt winnen. Want hoe minder er nog te spelen zijn, hoe dichter ja, die degradatie komt. Maar dan is Ado uit op papier nog een van de eenvoudigere die Twente heeft. Richting het eind van deze competitie. Twente heeft de bal nu weer via Asse. Die was dus niet helemaal fit. Moet nu wel spelen. Omdat er gewoon niet veel andere smaken zijn. Hij is de beste speler in principe in deze selectie. En dan is hij misschien niet helemaal fit. Het moet gewoon. Wel pijnlijk dan dat juist hij natuurlijk die fout maakt. Mooi hakje dit van Goppel. En een kans misschien voor Aro. Johnson legt de bal breed. En het schot van El Elkayati. Goede redding van de doelman. Drommel van Twente. Mooie aanval zegt van Aro. De tweede doel in deze tweede helft. En die beginnen dus goed. Na rust Twente zet die trend van de eerste helft gewoon door. Namelijk achteruit lopen. Geen druk meer zetten op de bal. Ado laat komen. En daarmee roep je de problemen echt over jezelf af. 48 minuten gespeeld in Den Haag. Ado Twente is 1-1. Maar Ado nu de betere poeg. En over een minuut of zes gaat een andere ploeg onderin... die de wedstrijd met Twente ook met arge zullen volgen. Sparta spelen bij en tegen Vitesse. Kracht aan Niemeyer, Vitesse zonder Henk Frezer. Sparta ook nog zonder Henk Frezer, neem ik aan. Hè? Ja, en volgens Dik advocaat, de trainer van Sparta, speelde dat een rol. Dan weet ik niet hoe Dik advocaat in Vitesse zit... maar ja, je kunt het niet uitsluiten. Het, is een, uh, het zou een nare wedstrijd zijn geweest natuurlijk voor de Henk Frezer. Hij moet winnen dan met Vitesse... Je kent de situatie van Sparta. Nou, het is niet zo ver gekomen. Hij bezorgde vorig jaar Vitesse de eerste echte prijs met de knvb beker, Maar vier wedstrijden voor het einde heeft hij plaatsgemaakt. We zien Edward Sturing overigens nu op de bank als hoofdtrainer voor de 139ste keer. Hij voert het lijstje wat dat betreft aan. Eén duel meer dan Herbert Neumann. Ongewijzigd elftal. Dat uh, ja, maakt dus niet zoveel uit vandaag. Wat betreft uh, sturing die er op het veld staat, een Sparta met dus nu nog dik advocaat. Wijzigt wel deels gedwongen, deels niet. Goodwin is de linkerverdediger voor Nelon. Die uh, er niet bij is. Dan is She Floranus, een logische vervanger, geschorst. Dus ja, dat schiet ook niet erg op. En uh, dan zien we Doekal voor Van Morsel en Bronjo ten faveur van Verhaar. Dat zijn keuzes van advocaat. Ja, het is bekend. Sparta 24 punten. En uh, er moet gewonnen worden. Dat geldt ook voor Vitesse. Ik verwacht er wat dat betreft wel wat van. De strijd zegt Kevin Blom gaat dit allemaal in goede banen leiden. De man die vorige week zoveel kritiek kreeg van John van der Brom... die hier trouwens ook aanwezig is in een box... omdat uh, er binnenkort tegen Vitesse wordt gespeeld met uh, AZ. Dat is in Alkmaar komende woensdagavond. Maar eerst maar eens dit, zo meteen over een paar minuten. Vitesse-Sparta, daar staat wat op het spel in Arnhem. Andere wedstrijd die ook om kwart voor acht uh, begint... is uh, VVV tegen Herenveen in Venlo, Jan Vincent van Zuiden. En met name Herenveen zal graag richting die playoffs... de puntjes willen halen. Ja, dat uh, klopt. En uh, ze kijken ook met, uh, ja, in dit geval, argus ogen naar de concurrentie. Want die komt vanavond allemaal in actie. Paxwolle, Vitesse, Ado, Excelsior. Al die ploegen die strijden om uh, uh, die plekken om Europees voetbal te halen. En Herenveen staat daar ook tussen. Staat op dit moment op de achtste plaats. En daar, die plek, moeten ze aan het eind van de rit ook zien te hebben. Want dan spelen ze in die uh, playoff's. En mogen ze dus gaan voor een Europees ticket. Maar dat is nog toekomstmuziek. Eerst maar eens winnen. En dan wacht dinsdag ook nog Ado, directe concurrenten. Dus het, zijn, het is een belangrijke week voor de boeg van uh, Jurgen Streppel. Voor de ploeg van Jurgen Streppel. Die zijn elftal op een aantal plekken heeft moeten wijzigen. Want een uh, schorsing van Torsby. Dat uh, betekent dat er een, op het middenveld een plaats is voor Pelle van Amersfoort. En ook achterin een uh, wijziging. Want uh, Woudenberg is gepasseerd. Dave Bulthuis voor hem in de plaats. En voorin speelt Marco Rogge. In plaats van Michel Flap. Zij uh, mogen het uh, vanavond laten zien tegen VVV. Dat ja, een beetje uitgespeeld is eigenlijk. Hè. Ze staan op 34 punten. Volgens trainer Maurie Stijn is dat gewoon genoeg. Ze hebben acht punten voor op Roda. Dat is uh, de ploeg die op dit moment op de 16e en na competitie plaats staat. Dus uh, 34 punten moet genoeg zijn. En het lijkt ook wel of ze een beetje ja, uitgepierd zijn. Want de laatste negen wedstrijden niet meer gewonnen door VVV. Ja, het wordt uh, zeker voor het thuispubliek wel weer eens tijd om een overwinning te vieren. Maar uh, hoe dan ook is het al een uh, geslaagd seizoen voor VVV natuurlijk. Nog een kleine vijf minuten, dan gaan we hier beginnen in het schitterende stadion. De cool heerlijke omstandigheden, een beetje zomeravondvoetbal. Graad of 18. Het publiek is uh, massaal toegestroomd naar deze wedstrijd en het kan dus een hele aantrekkelijke pot worden tussen VVV en Heerenveen. Om half acht begonnen het handballen tussen VOC en Quintus. Uh, Edwin Peek, hoe doet Quintus het eigenlijk? Ja, die doen het eigenlijk wel verrassend goed. Ze zijn wat frisser uh, aan de start begonnen vergeleken met vorige wedstrijden zeker. Uh, toen ze meteen achter de feiten aanliepen tegen de regerende landskampioen VOC. Maar vandaag hebben ze een spelplan en dat is vooral energiek en heel snel spelen. Er sluipen dan ook wat foutjes in, maar ze staan wel voor met één het verschil nu. Zes voor Quintus, vijf voor VOC. Ja, en die wedstrijd van vorige week haalde nog maar eens eventjes bij. 20-29, dus 12 minuten voor tijd. Ja, eigenlijk komt dat nooit voor dat zo'n gat wordt gedicht. Dat zeiden beide coaches. Ja, je kan tien jaar gaan handballen, dan, dan maak je dat nog niet goed. Maar het is dus vorige week gebeurd. Een soort van wonder in de sport. Terwijl nu de gelijkmaker wordt geproduceerd. Rachel de Haasen voor Amsterdamse... Uh, kant natuurlijk. Het wordt 6-6. Uh, maar dat verschil, dat was toch eigenlijk wel iets wat ja, uh, VOC zich mocht aantrekken. Dat mochten ze niet laten gebeuren. En dat gebeurde. Het was een soort van rare samenloop van omstandigheden. Een beetje pech. Scheidstrechteren speelden een, een discutabele rol. Die werd een beetje meegenomen door het Quint-Hulse publiek. En uiteindelijk werd het dus 31-31. Daar lijkt het vooralsnog hier niet op. Het is 6-6. Een enerverende openingsfase. Met veel foutjes, maar ook veel energiek en fris handbal. 6-6 dus in Amsterdam-Noord tussen VOC en Quintus. Centerfold maakt plaats voor Ragnar Niemeyer. Vitesse Sparta. Zo, wat een mooie goal van Vitesse. Het staat na iets meer dan 1 minuut 1-0. Lintzen kan niet uithalen, maar de afvallende bal is dan van buiten strafschopgebied uh, voor Serrero. En wat schiet hij hem er fantastisch in. 1-0. Het is een knal die zo in de linkerbovenhoek verdwijnt. Berens zet het op aan de rechterkant. Dan Linsen niet en Serrero wel. Nou, dat is geen erkende doelpunt te maken. Het is ook zijn eerste goal van dit seizoen voor Vitesse. En geen enkele kans voor Yannick Hoed, de doelman van Sparta. Die heeft die bal echt alleen maar voorbij horen suizen. Een droomopening voor Edward Sturing natuurlijk ook. Hij uh, op de bank rustig voor de wedstrijd. Een handje aan de, de staf voor de staf van Sparta. En uh, hij uh, ging eens rustig op zijn bank zitten. Liet uh, de warming-up over naar zijn assistenten. En hij keek toe en zag dat het goed was. En voorlopig heeft hij daarin gelijk gekregen. Het zijn de Rotterdammers die aanvallen via de rechterkant van het veld. Loris Bronjo, de vervanger van Verhaar op die vleugel draait de bal in met de linker. Doet dat inmiddels na 2,5 minuut spelen. Maar die bal komt bij niemand terecht. En loopt bij Vitesse over de achterlijn. Opgepakt de bal door Jeroen Houwe. Sinds een aantal weken is hij dus de vervanger van Remco Pasveer. Die gaan we niet meer terugzien voorlopig onder de lat van Vitesse. Mieska heeft de bal achterin bij de ploeg uit Arnhem. Ongelukkig hard in de voeten van Butner. Staat ook aan de linkerkant net voor de middenlijn nog. Vitesse komt ermee weg. Messe Mount steekt de middenlijn over. Dan terug naar Butner. Aanzienlijk lichter. Je kunt het echt zien dan een tijd geleden. Toen die straf kreeg voor overgewicht van Frezen komt niet tot een voorzet. En Bronjo verdedigt uit in zijn eigen Rotterdamse Sparta strafschopgebied. Sparta kreeg dus een geweldige goal om de oren. Prachtige uithaal van Tulani Serrero. Ruim drie minuten gevoetbald in Arnhem. En het staat dus 1-0 bij Vitesse Sparta. Sparta dus op achterstand bij Vitesse. Twente nog altijd gelijk bij ADO, Arman. Ja, 1-1 na 58 minuten. Maar wel goed nieuws natuurlijk voor Twente dat Sparta in elk geval achterstaat. Daarmee zou Twente als dit de wordt een puntje inlopen. Dan is het gat. Nog drie punten is eigenlijk nog steeds te groot. Met nog drie wedstrijden te gaan. Maar ja, dan blijft het mogelijk. Het kan allemaal gek lopen. Sparta speelt ook nog ergens aan het eind van het seizoen tegen Feyenoord. Dus je weet het nooit. Maar Twente wil en moet hier eigenlijk winnen. Maar Ado is beter nu in deze fase van de wedstrijd ingooi. Aan de linkerkant voor Ado. Bal gaat eventjes terug naar Kanon. Hij dan breed naar Beugelsdijk. Die twee kansen. Vlak na rust, het waren ook de enige twee kansen tot nu toe in de tweede helft. Immers bal van richting en die ging over. En een schot van El Kayati op de vuisten van Drommel, die echt goed redding bracht. Mooie duik richting de hoek. Hij stopt de bal knap weg. Die doel van Twente, die veelvuldig veel bekritiseerd wordt. Maar vandaag heeft hij nog weinig fout gedaan. Nu gaat er een bal richting Asaidi. Neemt hem goed mee in duel met Beugelsdijk. Dat is een interessant duel. Hij moet even terug, Asaidi. zoekt Beugelsdijk dan toch weer op? Wat schaar. Nee, hij is er langs. Asaidi is er langs. Gaat het 16 meter met in? Voor het is dan matig. En dat is jammer, want het was een mooie actie. Van de man die dus uh, zo pijnlijk in de fout ging in de slotseconden van de eerste helft, Waaruit Johnson vervolgens uh, prachtig wist te scoren. Dit doet hij erg fraai. Zo langs Beugelsdijk gaan. Maar ja, dan moet, je ook, uh, moet ook het vervolg goed zijn. En dat is het niet van uh, die Doeltrap is er wel voor Indy Groothuizen. De doelman van Ado Den Haag. Ado natuurlijk dat strijdend is nog. Om deelname aan de play-offs af te dwingen. Maar als een strijd die het niet valt. Bij de strijd van FC Twente. Namelijk de strijd om uh, eredivisie voetbal en Enschede ook volgend seizoen mogelijk te maken. En dat wordt nog een hele klus voor FC Twente... dat in 2018 nog geen enkele wedstrijd won. En uh, bezig is aan een clubrecordreeks. 14 wedstrijden zonder overwinning. De laatste keer dat Twente won. was op 12 december van het vorige jaar. Toen werd de 2-1 bij NAC in Breda. was ook de enige keer dit seizoen... dat Twente buiten Enschede een wedstrijd wist te winnen. Zo erg is het dus gesteld met FC Twente... wachtend op de eerste overwinning in 2018. En hoe lang gaat dat wachten nog duren... Ruim een uur gevoetbald inmiddels in Den Haag. Het is 1-1 hier. Maar Twente dat zo aardig speelde in de eerste helft... dat heeft toch een flinke knauw gekregen hoor, van die goal van Johnson. Dat is gewoon te zien. De ploeg oogt nu wat verlamd. De strijd die er was in de eerste helft die is er nu niet. En ze moeten toch weer ergens dat terugzien te vinden. Want ze moeten hier winnen. En vooralsnog staan ze op één puntje. 1-1 en uh, nog een half uur te gaan in Den Haag. Ook om kwart voor acht begonnen in Venlo. VVV tegen Heerenveen Jan-Vincent van Zuiden. En dus vijf minuten onderweg. 0-0 nog de stand. De paar honderd meegereisde fans uit Friesland veerden al even op. Want ze zagen dat Rocha zijn doelpunt maakte. Maar even daarvoor had Reza een overtreding gemaakt in de ogen van scheidsrechter Higler En dus ging het doelpunt niet door. Maar het is duidelijk dat de Heerenveen met uh, het best begonnen is aan deze wedstrijd. Ook nu weer de aanval zoekt met Daniel Heuven, de verdediger. Komt mee op, geeft de bal daar mee aan Reza Gouzjanajat. Die is uh, de aanvoerder. Nu Stijn Schaars uh, lange tijd uitgeschakeld is met een dubbele beenbreuk. Een groot gemis natuurlijk voor uh, Heerenveen. De motor op het middenveld zijn de is nu om de arm van Reza Gouzanejad. Speelt de bal af naar Dumfries. Maar die verspeelt de bal uiteindelijk aan de verdediging van VVV. En dus is het te wachten op de eerste aanval van VVV. Want dat hebben ze nog niet kunnen laten zien. Maar dat zou nu kunnen met Danny Post op het middenveld. Die ziet de ruimte aan de rechterkant bij Romeo Kastelen. Die is natuurlijk snel. Die zoekt Piri op. Kastelen nu richting het schrapschopgebied. Geeft een paasje. Maar nee, geen van de aanvallers van VVV die daarop rekent. Seuntjes. En uh, T. ze keken beide naar de bal, maar konden er nooit meer bij. En dus is het nu balbezit voor de doelman van Heerenveen, dat is uh, Hansen. Ik uh, meld al een aantal wijzigingen bij Heerenveen, dat geldt ook voor VVV. Want er zijn wat spelers met uh, pijntjes, met blessures. Centrale verdediger Promes en linksback Jansen kunnen bijvoorbeeld niet spelen. Zitten wel op de bank. Zij worden vervangen vanavond door uh, Labie en uh, Damian van Bruggen. En voorin is Vito van Krooy weer terug na schorsing. En dat betekent dat Hunten op de bank zit en van Krooy weer in de basis staat. Balbezit voor Herenveen op het middenveld met Kobe Yassidi opent naar de linkerkant naar Piri. Tikt de bal terug naar Bulthuis. Zo is het even controle, even de rust houden achterin bij Herenveen. Waar Bulthuis de bal nu in de voeten schuift bij Daniel Heu. Die komt weer mee op. De centrale verdediger speelt dan in op Reza. Die kaartst op Rogas. Maar dat gaat allemaal niet goed, want op het middenveld zit VVV er goed tussen. Kan er overgenomen worden. We spelen zeven minuten in de koel. En de tussenstand bij VVV Heerdeveen is nog 0-0. Vitesse heel snel op voorsprong tegen Sparta Rachten. Hoe gaat het verder? Ja, het is een richtingsverkeer, Tom. Het is Vitesse dat de bal heeft na 7,5 minuten. En dat staat dus ook met 1-0 voor... naar die geweldige uitval van Tulani Serrero. Het is Cascia in de as van het veld. Speelt hem in de richting van Meesen Mount. Mason Mount neemt hem in één beweging mee in de as van het veld. Maar dan tikt hij hem net bij die passeeractie iets te ver voor zich uit. Dat is jammer. En dan verliest hij de bal, de, de Engelsman, de stilist van Vitesse. Vitesse houdt wel de bal met Navarone voor. Overtreding gemaakt op Matavs niet voorgefloten. Combinatie linsen en euh, dan aan de linkerkant het balverlies. Bal moest eigenlijk euh, terug naar Mason Mount. Maar dat euh, lukt niet, schijzerrechter Kevin Blom gaf voordeel. Na dat euh, tikje op de spits, die nog helemaal niet scoorde na de winterstop. Dat is euh, opmerkelijk. De man met euh, rug nummer 9. Tim Mattafs. Zo, oh, die gaat... Euh, voor naar de grond, een buitenling, want de Holst valt over hem heen. Nou, publiek zit een overtreding, ik eigenlijk ook wel, maar de wedstrijd gaat, gaat verder. Er mag dus wel wat, maar zit is voor Sparta. Eventjes wat rust. Dougal naar Bart de Vries links in de zone, terug naar de keeper. Ja, ze weten bij Sparta echt niet wat ze moeten. Moeten ze meteen de aanval kiezen. Er zit schrik in na dat doelpunt en die schrik... Die lijken ze voorlopig niet te boven gaan komen. nog bij de middenlijn. Gaat weer achteruit naar, naar Vriens. Om dan maar even terug te komen nog op Timma Tafs. Wat ik zeg, hè. hij is de man van de negen doelpunten. Twee minder dan Linse. Ze scoorde nog niet na de winterstop. Nou heb ik eens zitten kijken en uitgevogeld. dat hij in de afgelopen zes seizoenen. maar liefst zes seizoenen, dat zijn nogal wat wedstrijden. maar vier keer een doelpunt heeft gemaakt. Dat is dus een snelle start. Hè. Maar iemand die na de winterstop, om wat voor reden ook. Hij is hier geschorst geweest, moeite heeft om het net te vinden. Bijna 10 minuten oud. Vitesse tegen Sparta is 1-0. Gaan even handballen. VOC tegen Quintus. 6-6 hoor ik de laatste keer, Edwin Peek. Ja, inmiddels hebben de Amsterdammers een gaatje geslagen van drie. Ze hadden al eventjes twee. Toen kwamen de quins Heulse vrouwen weer terug tot 9-9. Maar nu is het 12-9 in Amsterdams voordeel. Vooral Rachel de Haas heeft een goede periode. Haar vizier staat op scherp. En passeerde de kiepster van Quintus uit Quintus In een reguliere competitie moet ook even gezegd worden. Speelden ze twee keer tegen elkaar. En twee keer won de landskampioen VOC met een verschil van vijf. Dus volgens de verwachtingen gaat Amsterdam nu aan de leiding. Een verschil van drie tegen Quintus. Heul uit, Squinters. Gaan we weer voetballen? Ado Den Haag tegen Twente. Dat is die wedstrijd die om half zeven is. Dus er is al een eentje op streek, Armand. 1-1 nog steeds. Ja, 25 minuten nog te gaan in Den Haag. En fase van het wisselen inmiddels aangebroken. Valkenburg komt bij Ado voor goppel. En Asaidi heeft het een uur volgehouden. Kwakkelt al maanden met zijn fitheid. Is ook nu niet helemaal fit. Hij ja, moest dus spelen een uur lang. Dat is het dan geweest. Faasserie die ook hevig aan het bloed is. Die. Uh, ...had wat last van een bloedneus dat leek hersteld... ...tot het weer ging bloeden en toen moest hij weer behandeld worden... ...en toen dacht positie nou dan vind ik het genoeg, ik haal je eraf... ...dat kan ook met andere dingen te maken hebben natuurlijk... ...maar uh, Asseidi in elk geval buiten de lijn... Tigerouini voor hem uh, in, een, in de ploeg gekomen... ...en Ado dat de bal heeft via Meijers... ...die een aardige actie net aan de linkerkant van het veld... deed eigenlijk alles goed tot het schieten op doel... ...want hij schoot de bal over het doel... ...nu geeft hij de bal richting uh, een ploeggenoot... Beugelsdijk die de bal dan weer even breed speelt. Meijers die uh, immers dan inspeelt. Goed aangespeeld. Goed vrijgelopen ook door immers gelijk zoeken naar Johnson. Aanname goed. Is het vervolg ook goed? Nee, dat is wat minder. Valkenburg dan. De bal gaat naar Johnson die nu op de linkerpunt van 16 meter niet staat. Twente lijkt de bal weg te hebben. Toch niet helemaal. De komt weer voorzet richting El Kayati. Maar dan verdwijnt de bal in de handen van Joel Drommel. Twente blijft onder druk staan. Ado blijft de betere ploeg. Maar het staat met nog 24 minuten te spelen in Den Haag. Nog 1-1. Het is dus allemaal hartstikke belangrijk daar. Want Twente is dat 4 punten achter op Sparta. Het staat dus 1-1 bij ADO Den Haag met nog 24 minuten. Net begonnen, eigenlijk pas 12-13 minuten bezig. VVV Heerenveen, daar staat het 0-0. En Vitesse Sparta, die andere wedstrijd die zo belangrijk is onderin. 1-0 door een schitterende goal van Serrero. Na 1 minuut al leidt Vitesse. Volgende uur gaan Paxford en Excelsior ook spelen Tottenham tegen Man City. En bij het handbal staat het 9-6 VOC Quintus. Tot naar achter.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 1. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer met een Mercedes-Benz bestelwagen hoort u vast wel eens: hey, een Mercedes. Vaak is de reactie dan: ja, en ik heb hem met voordeel. Daarom komt Mercedes met de ja en ik heb hem met voordeel weken. Nu met oplopend voordeel tot 5.000 euro op een nieuwe Citan of Vito uit voorraad. Ga dus deze week naar uw Mercedes-Benz Van Pro Center of ga naar MercedesOpvoorraad.nl.